Zo, zo klonk dat de afgelopen nacht. Het laatste debat tussen Obama en Romney. Deze week in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen op 6 november. Gesprekken met Nederlanders in Amerika en Amerikanen in Nederland. Zometeen vanuit New York, Jan Joosten, advocaat en voorzitter van de Nederland America Foundation. De eerste Roberta. Enschede, woont sinds 1965 in Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent uh, ook voorzitter geweest van de Democrats Abroad in Nederland. Uh, wat, Veel wat jaren. Is, wat is dat voor organisatie? Democrats Abroad is gewoon zoals al die andere branches van de Democratische Partij. Dus in elke staat. En wij hebben ook voor al de mensen die wonen buiten de Verenigde Staten, de Democrats Abroad. En we zijn bevestigd en ik weet niet hoeveel landen nu. Ja, En, en uh, u mag ook stemmen nog, hè? Want u bent ook. Uh, ik uh, Amerikaans. heb gestemd. Wat hebt u gestemd? Ik heb gestemd absentee ballot. En ik heb gestemd voor Obama. Het is een verrassing, zou ik bijna <laughs> zeggen. Met, uh, met uw Democrat abroad uh, uh, verleden. Hebt u nog naar het debat gekeken de afgelopen nacht? Ik heb tot uh, zes uur was ik wakker vanmorgen En ik heb gekeken naar de hele debat. Ja. Ja, en, uh, ja, u hebt al uh, verklapt, u bent, uh, u bent van Obama, u bent een fan van Obama. Maar, um... Ik ben geen fan, ik ben ah, ja. een supporter van Obama en voor wat hij doet ja. en wat hij gelooft. U wilt dat hij in het Witte Huis blijft. Um, wat, wat vond u ervan, hoe deed hij het? Ik dacht dat hij was heel articulate, hij was echt... hij houdt alles in wat Romney heeft gezegd... en hij heeft gewoon tegen hem gezegd... punt bij punt, dit is niet waar, dit is niet waar... dit heb je gezegd anders de vorige keer... Ja. en de keer voor dat en de keer voor dat. Hij heeft alles opgepikt. Hij ja. was heel scherp. Hij zat, hij zat er bovenop, uh, zegt u. Het ging over het buitenland... en dit zei Obama aan het adres van zijn opponent. Het probleem is dat... On a whole range of issues. Whether it's the Middle East, whether it's Afghanistan, whether it's Irak, whether it's nu uh, Iran. You've been all over the map. Ja, <laughs> yeah, you've been all over the map. Hij, hij zegt uh, ja, ja ik draai je op een heleboel, onder, een heleboel onderwerpen. Je doet alsof je er veel van af weet. Maar waar ben je geweest? Wat zeg je? Maar kijk, hij, hij, maakt, hij maakt natuurlijk Romney kleiner. Hè, Obama. Ja, dat, dat precies. Doet ja. En, en, en Romney draait het ondertussen ook weer naar uh, werkgelegenheid en economie. Uh, dat was het spel. Dat well, he? was eigenlijk de bedoeling van Romney. Want ze zeggen gewoon: de stemmen zijn oh. in the economy. Dus alles wat ik kan ronddraaien, begin ik rond te draaien. Maar ik denk niet dat hij heeft echt hmm. groot succes gehad, omdat hij is. Tijd en time again, Obama heeft hem gepakt. Over Iran, over Afghanistan en de now, En nou, know, er zegt hij, hey, ze moeten niet weg, wij moeten geen termijn hebben. Right. Nou, ik wil de troepen weg in 2014. En Mr. Obama keek hem aan en zei: Ja, maar dat, heeft niet dat is niet wat je right. zegt. Goed, zou het iets goed hebben gemaakt uh, ten opzichte van dat eerste debat... dat niet zo goed ging voor Obama? Nou, ik weet niet waar hij was in het de eerste debat. En ik, ik ben gewoon... Ik, ik hoop zo dat mensen kunnen zien... de uh, man dat hij is en hoe articulate ja. hij is... en hoe consequent hij is... en hoeveel hij echt heeft gevoel voor men, de mensheid. Ja. Van de bottom-up. Ik praat zo meteen met u verder. We gaan eerst naar New York. Twee dingen in New York. Alice de Bruin praat met Nederlanders in The Big Apple... over hun leven daar en de Amerikaanse politiek. En vandaag praat ik met Jan Joosten. Hij woont al 15 jaar in New York. Hij werkt als advocaat bij Hughes, Hubbard en Reed. Een gerenommeerd advocatenkantoor met duizend medewerkers. Jan Joosten heeft de Amerikaanse nationaliteit. Jan Joosten, welkom. Dankjewel. Ja, dat Amerikaanse volkslied, welk gevoel maakt dat eigenlijk bij u los? Nou, dat is een warm gevoel, een heel prettig gevoel. Ik ben uh, erg blij om Amerikaan te zijn. Ja, wat is dat dan, dat blij zijn om Amerikaan te zijn? Ja, dat is moeilijk om uit te leggen, uh, maar ik heb me in dit land uh, altijd al heel erg uh, thuis gevoeld... vanaf de eerste keer dat ik hier als uh, high school exchange student was... Ja, en, en u heeft ook een voorwerp meegenomen, want dat vragen we aan iedereen. En, en u kwam met uw Amerikaanse paspoort. Ja, mijn Amerikaanse paspoort. Het is pas drie jaar oud en het staat al helemaal vol met stempels uh, van naar Nederland op en neer. Uh, want ik zit hier natuurlijk omdat ik ook nog een beetje Nederlands spreek uh, en ik me erg bij Nederland betrokken voel. Uh, maar iedere keer moet ik in Nederland een stempeltje halen bij de douane. omdat ik geen Nederlander meer ben. Nee, maar, maar even dat, dat, dat paspoort. en de ceremonie die daarbij hoort. want die is er echt, hè? Ja, absoluut. Hoe gaat absoluut. dat? Dan? Nou, je moet eerst natuurlijk uh, goedgekeurd worden. door allerlei ambtenaren. en dan moet je gesprekken over hebben. en een test over de Amerikaanse geschiedenis. Um, en dan uh, op een gegeven moment ben je daar klaar voor. En dan zit je in een volle zaal met, uh, in mijn geval, ik denk een man of uh, 300, uh, Fantastisch uit de hele wereld. Uh, uh, en je hoort alle talen om je heen. En die leggen dan allemaal tegelijkertijd uh, de eet af waarmee ze Amerikaan worden. Dat gevoel of dat moment... Dat, dat is voor u natuurlijk fantastisch geweest als u zo'n liefhebber bent van dat land. Ja, nou, ik ben zelf uh, advocaat, uh, dus dan probeer je alles een beetje op een analytische manier te benaderen. En uh, niet zozeer over uh, de, ge de gevoelens de boventoon te laten voeren. Maar mijn uh, immigratieadvocaat had me er al voor gewaarschuwd, Jan. Het gaat je dadelijk echt emotioneel aangrijpen en ik moet zeggen, het deed me ook wel wat. Ja, wat gebeurde er? Nou, het is dus niet dat ik gelijk ging huilen, maar het was echt wel een, uh, ja, echt eventjes uh, even slikken. Ja, ja omdat het een belangrijk moment voor u was, want u zei het al, die liefde zat wel heel vroeg in. Waar is dat begonnen? Het is uh, begonnen eigenlijk doordat ik op middelbare school in Nederland niets uitvoerde. Uh, ik was niet van de zesjescultuur, ik was van de, van de vieren en vijvencultuur. Ik deed niets. Maar ik had wel een krantenwijk en daar stond op een gegeven moment in het krantje, het gratis krantje dat ik rondbracht in uh, Rotterdam een stukje over het staatsexamen. En toen dacht ik, als ik dat nou eens doe, ik zat toen in de vijfde, dacht ik, als ik nou, dat nou doe, dan uh, heb ik een jaar over en dan ben ik lekker van middelbare school af. Nou, en mijn moeder, die voor het eerst initiatief bij mij zag, die, die, zei, die dacht, kip, ik heb je. Die zei, nou, als jij dat jaar dan over hebt, dan kan jij misschien wel een jaar naar Tante Vero in Buffalo. En zo gezegd, zo gedaan. Ja, en hoe was het bij tante Vero in Buffalo? Nou, dat was wel even wennen, want het was natuurlijk een, uh, een ander gezin. Uh, bij mijn oom en tante ging ik wonen en uh, bij mijn twee neefjes. De ene een half jaar ouder, de andere een half jaar jonger. Uh, die moesten natuurlijk een beetje aan mij wennen. Ik moest aan hen wennen, maar het was echt een fantastisch, uh, fantastisch jaar. Maar, maar daar begon de liefde voor Amerika. Maar wat sprak u dan aan op dat moment? Want dan ben je eigenlijk nog heel erg jong, 17, 18 uh, ik was 16 toen ik er. Ja, 16, nou nog jonger. Ja. En, en wat, wat is het dan, wat, wat zo groot is voor een jongetje van 16? Ja, ik denk uh, het gevoel dat alles kan. Dat je alles kan bereiken wat je wil. Dat er enorme mogelijkheden zijn. Ja, het is ook spannend natuurlijk. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is op die leeftijd, maar misschien wel altijd in je leven. Om gewoon eens aan iets heel nieuws te beginnen. Uh, zonder uh, je ouders om je heen en alle bekenden uit de buurt die uh, aan het kijken zijn wat je nu weer aan het doen bent, gewoon lekker op jezelf. Ja, u bent uiteindelijk teruggegaan naar Nederland hè, en heeft daar gestudeerd. Ja, ik ben teruggegaan naar Nederland. Ik heb in Leiden heb ik rechten gestudeerd. Maar gelijk al met het doel van ik wil wel weer terug naar de United States. Ja, maar ik wist niet hoe dat kon. Uh, dus ik dacht, ja, ik ben ook maar een Nederlander. Dus uh, ja, en zoals veel mensen wist ik niet zo goed wat ik moest gaan studeren. Dus ben ik maar rechten gaan studeren. Maar wat bleek aan het uh, eind van mijn studie? Toen stond er een grote advertentie in het uh, studentenblaadje uh, voor de Houthof Harvard beurs. Nou, Houthof is een van de, van de grote advocatenkantoren in Nederland. En die boden dus een beurs aan waarmee je op Harvard kon studeren. Nou, dat leek me fantastisch. Daar heb ik me voor ingeschreven. Die heb ik gekregen, die beurs toegelaten op Harvard. En toen ben ik uh, op Harvard recht gaan studeren. En uiteindelijk dus uh, Amerikaans recht gestudeerd. Dat was dan weer de opening naar een leven hier in Amerika. Precies, dat was een fantastische kans. Toen dacht ik nog dat ik braaf daarna weer terug zou komen naar Nederland. Dus ik had wel voor de zekerheid het bar exam afgelegd... Uh, en ook nog een stage gelopen. Het bar exam is zeg maar de test die je moet doen om, om in Amerika advocaat te mogen zijn... Uh, toen ben ik teruggegaan naar Nederland. Want die beurs krijg je natuurlijk niet voor niks. Daar zat de verplichting aan vast om drie jaar bij Houthof te werken. Uh, maar dat, uh, dat was ook fantastisch. Een enorme, goede opleiding uh, gehad. Drie hele leuke jaren in Amsterdam. Maar aan het eind van die drie jaar dacht ik... Ja, wat is nu eigenlijk spannender? Amsterdam of New York? En toen dacht ik, ik ga lekker naar New York terug. En dan krijg ik gelijk een visioen... van een Nederlandse advocaat in New York. Dan denk ik aan al die series die wij dan op televisie zien uh, in, in Nederland. Ik bedoel, hè, over advocaten. Is dat een beetje wat het beeld is geworden of niet? Wat nou, wij kennen? Nou, ik kreeg datzelfde gevoel wel een beetje toen ik daar voor het eerst in de lift stond voor mijn sollicitatiegesprek. Want het zijn uh, keurige liften met hout betimmerd en allemaal chique mensen in chique pakken. Uh, maar ja, uiteindelijk wordt er gewoon uh, hard gewerkt en dat zie je natuurlijk in de film. Dat is allemaal echt waar. En ik ben eigenlijk hier weer helemaal opnieuw uh, begonnen. Ja, er wordt hard gewerkt, maar wat misschien op de tv niet zo uh, doorkomt... is dat je ook enorme kansen krijgt. En ook als je uit een ander land komt... en uh, hè, als ik mijn mond open trek en je luistert goed... kan je best wel horen dat ik niet in uh, Ohio geboren ben, maar in anders. Hey, je krijgt toch enorme kansen, ook al ben je eigenlijk een eerste generatie immigrant. Maar goed, hard werken, dat, dat komt ook altijd wel naar boven... als je aan Amerika denkt en aan New York. Dat, dat, dat, bedoel, hoe is het leven hier? Is het alleen maar werk? Nou het is niet het is uh, uh, work hard and play hard. Dat is denk ik hoe ik het zou willen omschrijven. Uh, je kan in deze stad prima heel hard werken. Maar daarna, dat doet eigenlijk iedereen. En de stad is erop ingericht. Dus als jij uh, tot tien uur s avonds zit te werken... dan uh, kan het best dat een heleboel van jouw vrienden en vriendinnen... dat ook die avond gedaan hebben. En dat zij ook op dat moment net even behoefte hebben... om even nog een lekker hapje te gaan eten. En dan zijn de restaurants gewoon open en de cafés zijn open. Dat kan je allemaal prima doen. Was het makkelijk om hier wat dat betreft gewoon te aarden? Nou, uh, uh, werken is een goede manier tot uh, integratie. Dus, uh, dus ik denk dat je daardoor leer je heel snel het, uh, het land kennen en de stad kennen. Ik kende al een paar mensen en dat, uh, dat breidt zich dan toch vrij snel uit... omdat Amerikanen uh, heel erg open zijn in hun kennissenkring. Ze zijn heel erg makkelijk om te zeggen... oh, ik heb een feestje. Uh, oh, heb je bezoek? Breng ze mee. Of ik ga zelf vanavond naar een feestje. Jan, heb je zin om mee te gaan? Dat zou ik wel even regelen. Dat je, dat je ook mag komen en op die manier... Je toch vrij snel mensen kennen. Ja, wij spraken uh, deze week in deze serie ook Frederik van der Wal, oud model, en die uh, vertelde wel van ja, het is toch wel moeilijk om echt tot die Amerikanen door te dringen, om echt contact met ze te krijgen. Het is toch vanuit de buitenkant allemaal hello, how are you, maar of je nou echt werkelijk contact krijgt, daar moet je wel wat voor doen. Heeft u dat ook zo ervaren? Ja, dat is zo. Dat is een beetje de keerzijde van het feit dat ze in het begin heel erg aardig en open zijn. He, want want ja, als je tegen iedereen in het begin aardig bent, dan kan je niet bij iedereen even open zijn. He, en dat is een beetje het tegenovergestelde, denk ik, in, in Nederland. En daar is op zich niks mis mee. Maar dat is gewoon de, de, de, he, In Nederland zijn mensen op de ene manier en hier op de andere manier. Ja, en, en wat, wat spreekt u dan meer aan? Nou, ik vind de Amerikaanse manier van doen heel prettig... omdat je daardoor heel snel mensen kan leren kennen... en je hebt een introductie en het is ook wat, wat beleefder... Hè, om, om, om je kringetje niet gesloten te houden... maar om het open te stellen als, als er iemand bij staat... die duidelijk ook behoefte heeft aan een gesprek. Anderzijds is uh, de Nederlandse benadering natuurlijk ook heel erg leuk. Uh, hè, een beetje botter... Uh, maar daar kan je ook heel veel lommen hebben. Wij, wij begonnen net uh, dit gesprek met het Amerikaanse volkslied. Ik wil je ook nog even wat uh, anders uh, laten horen. En heeft u hier dan nog wat mee, Jan Joosten? Want inmiddels uh, Amerikaan met het Amerikaanse paspoort... Ja, dat doet me zeker wat, uh, want ik voel me echt een Nederlander uh, en, en het is eigenlijk, denk ik dat ik dat op allerlei manieren ben, want ik kom uit het land en ik ken de cultuur goed uh, en ik spreek de taal. Uh, het enige wat ik niet heb is het papiertje dat erbij hoort, het paspoort. Want ja, want dat... als je eenmaal Amerikaan bent, dan raak je dat kwijt. Ja, de Nederlandse overheid is heel erg zuinig. Eigenlijk met alles. Maar ook als het aankomt op paspoorten voor Nederlanders die in het buitenland wonen. U heeft daarvoor gestreden. U bent een paar keer naar Nederland geweest. om de politiek zover te krijgen dat ze dat veranderen. Waarom is het voor u zo belangrijk om toch ook dat Nederlandse paspoort te houden. Nou, het is voor een deel denk ik een emotionele kwestie... omdat ik me Nederlander... ik voel me Amerikaan, maar ik voel me ook Nederlander. Dus daar zou dat Nederlandse paspoort goed bij horen. Maar het heeft voor veel mensen ook praktische uh, gevolgen. Want stel bijvoorbeeld dat een uh, van mijn, mijn ouders ziek zou worden... Hè, en mijn werk dat kan je eigenlijk overal doen... waar je een laptop hebt en internet uh, toegang. Hè, dus stel dat, dat ik een halfjaartje in Nederland zou willen gaan wonen... om uh, daarbij te zijn. Dat kan niet, want... Als Amerikaan heb ik een visum nodig om in Nederland langer dan drie maanden te blijven. En als ik nu bij, het is heel gek als ik op Schiphol ben en ik kom daar aan, dan zijn er twee rijen. De ene rij is voor de Nederlanders en andere Europeanen. En ik moet in die andere rij staan voor de mensen uit gekke landen. En dat is dan toch wel gek, want dan kom je bij de douane. En dan zeg je, goedemorgen. Hè? Misschien spreek ik wel keuriger Nederlands dan, eh, dan de persoon van de douane. Hè? En dan laat ik mijn paspoort zien en die kijken dan, en er staat dan Johannes Joosten geboren te Netherlands. Eh, maar met de Amerikaanse nationaliteit. En ik krijg dan echt vragen van, ja, wat komt u in Nederland doen? en Bent u er alweer? Hè? Want mijn hele paspoort staat volgestempeld met stempels van Nederland in en Nederland uit. Woont u soms in Nederland? Het is eigenlijk ook in het belang van Nederland om die band met de Nederlanders over zee eh, te handhaven. Want dat zijn Vaak en niet dat niet ik specifiek, maar er, de Nederlanders in het buitenland zijn vaak juist uh, hoogopgeleide types, ambitieus, hè, met met uh, die echt wat voor elkaar kunnen krijgen. Die hebben in het buitenland hele relevante ervaring opgedaan. elders juist goed. Om voor hen de weg open te houden om eventueel naar Nederland terug te keren. Ja, maar wat, wat, wat is dat dan dat u dat nog graag wil? Want ik zie dat u ook uh, de Nederland-Amerika Foundation heeft opgezet. Hè, waarin u allerlei contacten legt tussen mensen in Amerika en in, in Nederland. Ik bedoel, in, in dat opzicht bent u wel Amerikaan. Maar uh, u staat nog steeds met één been, been heel duidelijk in, in Holland, of niet? Ja, dat klopt. Ik denk dat veel uh, Nederlandse immigranten dat hebben. Dat je met één been heel stevig in het nieuwe land staat... en met een ander been in het, in het oude land. De, de Netherlands America Foundation, daar ben ik voorzitter van... maar die is al 90 jaar geleden opgericht. En ja, wat wij doen is, wij proberen juist de band... tussen Nederland en Amerika uh, uh, te verbeteren bijvoorbeeld door uitwisseling van studenten. Wij geven heel veel beurzen en renteloze studieleningen. We doen ook heel veel aan culturele uitwisseling. En dat wordt allemaal door particulieren bij elkaar gehaald, dat geld. Dat is denk ik heel belangrijk. We hebben een heel klein vermogentje, want er zijn mensen geweest die ons geld hebben achter, nagelaten bij hun overlijden. En daarnaast zijn er, hebben wij honderden vrijwilligers, die of zelf een duit in het zakje doen of die helpen bij de evenementen die wij organiseren, zoals het Peter Stuiverzandbal, misschien bekend uh, uit de krant. Maar goed, waarom is het belangrijk voor u dan om dat ene poot nog in Nederland te houden? Wat is dat dan? Ik bedoel, u, u bent helemaal weg van Amerika. U woont hier al een hele lange tijd. U ziet u misschien wel je, uw toekomst. Waarom dan toch die band met Nederland zo vasthouden? Nou, ik hou heel erg veel van de Verenigde Staten. Maar ik hou ook heel erg veel van Nederland. Het is een beetje uh, alsof je gevraagd wordt te kiezen tussen je vader en je moeder. He, van alle twee hou ik heel veel. En voelt u zich dan Nederlandse-Amerikaan of Amerikaanse-Nederlander? Wat, wat bent u meer? Ik denk niet dat, het een, dat ik het zo kan meten. Maar ik denk dat wat ik denk ik ben, is een Nederlandse-Amerikaan. Gebruikt u dan dat Nederlandschap en de Nederlandse eigenschappen? Zoals nuchterheid, hè? wat altijd weer ook in deze gesprekken weer naar voren komt. Is dat iets wat u, wat u hier goed kunt gebruiken in uw werk als advocaat? Nou, de eerste stap is om er heel voorzichtig mee te zijn. Want wat wij in Nederland eerlijkheid noemen... dat noemen Amerikanen als ze beleefd zijn, noemen ze directheid. En als ze zeggen wat ze echt bedoelen, dan noemen ze het onbeschoft zijn. Uh, dus daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Maar je kan het ook best wel eens gebruiken. Uh, als advocaat doe ik heel veel onderhandelingen. En ik heb wel eens meegemaakt dat ik op een gegeven moment... echt iets heel duidelijk wilde zeggen... En toen begon ik dat met te zeggen van nou, ik ga dadelijk iets zeggen. Maar je moet weten, ik kom uit Nederland en daar zijn wij heel erg direct. En eigenlijk betekent dat onbeleefd en misschien wel een beetje onbeschoft. Um, en ik kom dan, zei ik, in Nederland uit Rotterdam. Waar de meeste Nederlanders van vinden dat ze daar... Wel, voor Nederlandse maatstaven heel wat direct zijn. Wat een ingewikkeld zijn. gesprek moet dat zijn. geworden. Nou, iedereen zat, zat, hield zich goed vast aan zijn stoel. En toen vertelde ik wat ik ervan vond. Uh, maar dat had precies het gewinste effect. Ja, maar je moet het wel een beetje indekken, begrijp ik dus. Ja, je moet het een beetje inleiden. Want uh, zeg maar op zijn Nederlands hier te werk gaan, dat is, dat is niet een goed idee. Dat werkt aanverrechts. Maar je moet er je bewust zijn van de verschillen... en dan kijken hoe je dat het, uh, hoe je dat het beste kan inzetten... De verkiezingen komen eraan. Is dat iets wat, wat in uw wereld, uh, zeg maar de juridische wereld... van advocaten hier in New York uh, werkt of, of leeft? Of, of is dat het gesprek van de dag? Het is zeker het gesprek van de dag. Het leeft, uh, het leeft enorm. In Amerika zijn uh, een heel groot deel van de politici... zijn eigenlijk al opgeleid als advocaat. Dus uh, om die reden... Obama zit... heeft ook rechten gestudeerd, hè? Uh, en Romney ook. Ja. Ja. En alle twee aan Harvard Law School... Uh, dus dat is, heb, daar heb ik toevallig ook gestudeerd en dat is heel interessant, ik kreeg net het alumni opgestuurd en daar hebben ze keurig alle twee de gezichten, uh, uh, op de, alle twee de foto's op de voorpagina staan en een keurig gebalanceerd verhaal ervan gemaakt. Maar dat is, ja, dat is heel spannend voor Amerika, want het zijn twee hele verschillende visies van de toekomst van de Verenigde Staten die, uh, waarover beslist moet worden. En dat spreekt u het meeste aan? Ja, eerlijk gezegd zit ik er een beetje tussenin. Dit is de eerste keer voor mij dat ik in de presidentsverkiezingen kan stemmen. Had ik vier jaar geleden kunnen stemmen, had ik zeker op Obama gestemd. Ik denk dat ik dat nu ook ga doen, maar ik moet zeggen, ik ben toch iets minder enthousiast over Obama. Wat heeft Obama volgens u nagelaten de afgelopen jaren? Als u zegt, het is me misschien toch een beetje tegengevallen, ik weet niet of ik weer op hem ga stemmen? Uh, nou, wat hij heeft uh, gedaan, wat mij tegengevallen is, is uh, bijvoorbeeld uh, de wetgeving heel erg aangescherpt op het gebied van het effectenrecht, uh, het bankenrecht. Uh, dat soort dingen waarin in, meegaan in de politieke stroom om he, bankiers en het kapitalisme de schuld te geven van de financiële crisis. He, en er zijn natuurlijk uitwassen geweest, maar het probleem is dat als je daar te agressief in bent om die uitwassen aan te pakken, uh, dat, je, dat je dan het kind met het badwater gaat uh, Gaat weggooien. Ja, wie gaat er winnen, denkt u? Uh, kijk, Romney spreekt mij in sommige opzichten aan. In ieder geval wat hij nu zegt. Maar vorige week vertelde hij iets anders. En de maand daarvoor weer iets anders. En vorig jaar nog iets anders. Uh, dus we weten niet precies wie Romney is. En bovendien heeft hij inmiddels wel een heleboel zeer rechtse vriendjes. Dus dat vind ik toch een beetje eng. Bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Tot zover twee dingen in New York. Nu Retour Hilversum. Retour, heel veel Hilversumme hoorde Jan Joosten, een uh, Nederlander die Amerikaan is uh, geworden. Hij heeft er uitvoerig over verteld tegenover Alice de Bruin. Hier zit een Amerikaanse die al 46 jaar in ons land woont, Roberta Enschede. En de vroege voorzitter van de Democrats Abroad in Nederland... vandaag de dag nog steeds, al sinds 1980 doet ze dat... de Who's the President ontbijtbijeenkomsten in het koerhuis op Scheveningen organiseren, dus straks op 7 november weer. Bent u Nederlander? Nee, ik ben geen Nederlander. Ik ben alleen Amerikaans. Waarom? Waarom hebt u nooit voor ons um, gekozen? That, ik vind, uh, nationaliteit is not a convenience. Het is iets wat zit in your wortels and in your heart. Ja. En mijn ouders zijn begraven in de staat Illinois. En mijn grootouders zijn, mijn grootouders zijn van mm -hmm. Polen gekomen. Daar kunnen ze leven en mm -hmm. opgroeien en kinderen opbrengen. Ik kan dat land niet laten. Het zit nee. in de very core of wie ik ben. Dat zit in degene. Zeg maar, wat was het gevoel toen u hier in 1965 kwam? U staat aan de Maaskade in Rotterdam. Wat voelde je dan? Ik kwam eigenlijk af in Hotel New York. En daar was mijn eerste beeld van Nederland. Dat is thuiskomen. Nou, het was ook augustus en het was heel mistig en het was koud. En ik dacht, dit is augustus, dat wist ik niet. En ik heb al die... Mijn uh, schoonzuster heeft ons opgehaald in een klein eentje, een ja. Citroën. En ik heb nooit zoiets in mijn leven U gezien. Je dacht, dat moet een grote buik zijn. Ja, dat was de eerste tijd. Ik ben zijn gereden naar hmm. Amsterdam. En alles was ja klein. Ja, ik klein ben opgegroeid in Chicago en daarna in New York. Dus hmm. so, ik had een, heb een heel ander beeld ja. van grote staat. Maar uh, toen u hier wat langer was, wat vond u nou heel, heel gek aan Nederland, waarvan u denkt nou, jeetje? Heel gek? Nou, of raar of... Uh, nou, of heel wordt. raar, oe en jij. en hoe lang het geboort voor je, mag iemand zeggen, jij dit soort dingen, en hoeveel klontjes suiker wil je mm. in je thee hebben, ja. en niet dat wij gaan het gewoon nu. En, en hoe keken de mensen in Nederland tegen u aan? Ja, ja, ja, dat heb ik altijd gedaan. You know, Mijn hand in de ja. koekjes, trommeltje niet, <laughs> nee, dat soort dingen. Nee, dat zijn wij niet gewend. Dat moet niet, dat nee. weet ik niet. Nee, dat dat, dat nee. heb ik wel eens gehoord, ja. ja. Zeg maar, is het daarom, door, juist door dat gevoel van wat u net verwoordde... waarom u geen Nederlander wordt... dat u zich wilt inzetten voor de Amerikaanse politiek... ook al zit u ver van Amerika... Nee, ik vind dat die Amerikaanse Ik ben niet ver van Amerika. Mijn zoon is daar. Mijn kleinkinderen zijn er. Ik bedoel, there. letterlijk in kilometers. Ik, ja, in kilometers ben ik weg. Maar wat gebeurt in Amerika ook hmm. doet, heeft een indruk op mijn eigen familie, op de mensen van wie ik hou. van de land en van Wierkouw. Dus het is niet dat het zegt, ik ben far off en ja. weg. Er is een uh, gedicht, No man is an island unto nee. himself. Nee, maar bent u nou meer, meer van Amerika gaan houden naarmate u er langer weg bent? Is dat het mechanisme? Yeah. Ja. He. Typisch nou, ik, ik, ik zal je vertellen. Ik ben opgegroeid in een familie. Dat uh, during de Tweede Wereldoorlog. En ik heb al de service flags gezien hangen in de window. And, ook wanneer de blauwe ster was en goudster, wanneer mensen waren gedood. Mm. En de parades in Chicago op Michigan Avenue en de flags. En mijn moeder staan te huilen. En mijn moeder praatte over hoe haar mm. broer is gevecht in Frankrijk in yeah. de Eerste Wereldoorlog. En dat soort dingen, of dat maakt een indruk op je. Dat maakt iets in je dat je kan niet weghalen. Het bleef. Ja. Als ik hoor de Star Spangled Banner... ik kreeg tranen in ja, mijn maar ogen. Maar kan u ook het Wilhelmus een beetje meezingen? Ja, en Wat? ik kreeg ook tranen in mijn ogen... voor de Wilhelmus. Toch? Ja, en meestal hoor ik... de Wilhelmus op Margraten... op Memorial Day. En daar ze de Star Spangled Banner... en daar ze de Wilhelmus. En ik keek rond mee. Ik zie Amerikanen... ik zie Nederlanders... Mensen dat we in de resistance en allerlei Nederlanders wat staan, en ik weet dat is iets wat is diep ingeworteld in your soul. Dat hmm. heeft geen logisch. Nee, yeah. is not dat is een logical. gevoel. Nee, dat is een gevoel. Zeg maar, eh, maak zich een beetje zorgen over de herverkiezing van Obama, want ze liggen wel heel dicht bij elkaar, hè? Romney en ik, hij. Ik, ik maak mezelf veel zorgen over het. Eigenlijk, like, ik, ik hoop, ik hoop dat hij Ohio vast. Dat is altijd een, een cruciale staat, Het is Ohio. een heel cruciale staat. Ik weet niet hoeveel stem... Kiesmannen. het um, ja. nee. heeft, maar het heeft veel. En het is ook een soort beeld van de midwest. The southern Ohio, Toledo, is uh, more conservative. En ja. Youngstown, Ohio, and Akron, Ohio, and Lima. Dus die staat is, echt, industrial. is verscheurd. Dat is een verscheurde staat, in yeah, feite. Ja, en het is ook een farm state in de midden. Ook nog. Ja, yeah. En het is ja. ook een staat waar veel en veel is verdwenen. Ik herinner me in Youngstown is hm. klein Kent, Oh ja. Met de steelmills. Maar, maar krijgt u nog een hap door uw keel op 7 november als Romney-president? Blijkt te zijn geworden daar straks in het, in het koerhuis... met de croissants uh, ik en kreeg alles eromheen? meer dan een hap. Ik ben ja? dood en dood bang van Romney. Dus u, u, ja, wat is dan de angst voor hem? Waarom bent u zo bang voor die man? Ik, ik nou, wij hebben ook gesproken over hoeveel keer hij ah, ja. heeft veranderd... His opinion, over Afghanistan, over... Over alles. Alles. Hè? Ja, ik zie de angst bijna in uw ogen. Het <laughs> was wel een mooie ochtend, hoor, op 7 november. Fijn dat u het weer organiseert op onze site. Twee dingen. Vindt u meer informatie over onze gasten van vanavond? En, uh... Dat waren Jan Joosten en mevrouw Roberta Enschede. U kunt ook uw reacties op het gastenboek achterlaten. BNN Today, zometeen Willemijn Veenhoven. En wij hebben dan weer iemand die enorm van Romney houdt. Juist, Ach. ja, onze eigen fijne Romney-watcher, namelijk SGPR Herman Meijer. Die beschouwt het debat, maar dan vanuit volledig republikeins perspectief. Dat zometeen. En we hebben de wereldpremière van Skyfall. Daar zijn we live bij vanaf de rode loper in Londen. Dat allemaal, eerst het nieuws. Hier is Jobboot.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 In Amsterdam is het Joods cultureel kwartier gelanceerd. Op een gebied van één vierkante kilometer zijn in de oude Joodse wijk van Amsterdam vier Joodse culturele instellingen gevestigd. Door de krachten te bundelen willen de vier instellingen hun collecties beter onder de aandacht van het publiek brengen. En de BBC houdt vanavond definitief op met teletext. Dat in Engeland CFAx heet. Het verdwijnen van teletext heeft te maken met het overstappen van analoge naar digitale televisie. BBC C Fax was in 1974 de eerste teletextdienst ter wereld. De NOS begon enkele jaren later met teletext en is niet van plan daarmee op te houden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is Drin, dinsdag 23 oktober, 2 over half 9. Goedenavond. Vandaag is het een jaar geleden dat Libië officieel bevrijd is. Zometeen kijken we hoe het een jaar geleden was en hoe het er nu aan toe gaat. En ik kan je zeggen, het is nou niet bepaald een rustige staat op het moment. En in Londen is de wereldpremière van de nieuwe Bondfilm Skyfall bezig. Onze man in Londen die staat daar aan de Rode Loper. Als je op radio1.nl uh, klikt, dan uh, zie je de webcam. Dan zie je Henry Schut. Ik mag ah, niet, niet meer over zijn baardje beginnen, want er wordt hij gek ja, dat mag er, van. Hoor. Voor mij mag het. Ja, ik vind het zeg leuk. Ik wel dat ik er gek van word. Ik krijg er wel veel commentaar op, hè? Ja, ben ik nu een apart <laughs> item in ja, deze show? Ja, <laughs> ja want we hebben, eigenlijk komt hier een Belgische jongen praten over een nieuw fenomeen, maar die is nog niet. Wil je weten wat ik gedaan heb vandaag dan? Nee, dat, dat heb niet. ik altijd al zo graag een keer willen vertellen. Oh, nou, do, doe maar dan. Ja, heel saai. Ik was vrij, vaard, de hele dag. Ik ja, ben hey. aan de sportschool geweest en ik heb uh, allebei mijn kinderen op school gehad. En dat is heel bijzonder, nee, ik. maar wel elke dag weer leuk. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, doe lekker het sportnieuws. Ja, daar ben ik veel beter in. Uh, John Karelsen heeft de eer om de eerste trainer van de eredivisie te zijn. Die is ontslagen dit seizoen. Nak Breda ontdeed zich vandaag van haar coach... Vanwege, zoals je dan vaak hoort, tegenvallende resultaten. Na negen wedstrijden bezet Nak de voorlaatste plaats op de ranglijst. Karelse bespeurde nooit een gebrek aan vertrouwen bij zijn selectie. Maar toch verrast het ontslag hem niet. Kijk, je bent uh, trainer in de Eredivisie, dat is een zware baan. Um, en dan uh, wordt verlangd dat je prestaties levert, en die prestaties zijn uh, achtergebleven. En uh, dan krijg je uh, uh, reuring in je spelersgroep. Dat, dat is denk ik normaal. Uh, en het vertrouwen in elkaar uh, zal afnemen, dat vind ik ook normaal. Uh, en dan krijg je dit. En daar dat sta ik eigenlijk niet zo raar van te kijken hoor. Karelsen was 13 seizoenen de keeper van NAC en sinds 2010 was hij er hoofdcoach. Zijn taken worden overgenomen door assistent Adrie Bogers. Die zit zaterdag aanstaande voor het eerst op de bank als hoofdcoach tegen VVV. In België werden meerdere trainers ontslagen. De, opvallende, de opvallendste daarvan is Ron Jans, die het na zijn jaren bij Groningen en Heerenveen maar een paar maanden volhield bij Standaar Luik. Met 13 punten uit 11 wedstrijden staat Standaar nu 12 e in België en dat vindt men daar bij lange na niet voldoende. Ook Jans was niet verbaasd. Ik wist echt wel hoe de club ervoor stond, maar je hoopt dan dat je ja, een onderdeel kunt zijn dat het allemaal weer naar boven ging. En daar zijn we niet in geslaagd. En niet alleen Jans kreeg de zak in België. A.A. Gent zette een andere oud trainer de noord Noordtront Sojet, op straat. Sojet was bezig aan zijn derde seizoen. Vanavond begint de derde speelronde in de Champions League... met onder andere Barcelona tegen Celtic. Ragnar Niemeijen gaat deze wedstrijd voor ons volgen. Ragnar, in hoeverre krijgen we twee ploegen op volle sterkte zometeen? Nou, bij Barcelona geldt dat in ieder geval niet. Bij Celtic gaat dat in principe wel, maar commons is daar met een hamstringblessure niet fit om in de basis te spelen. Maar zit wel op de bank. In principe dezelfde ploeg als hij een paar weken geleden toch wel opvallend wist te winnen bij Spartak Moskou. Met 3-2 toen in Rusland Celtic de baas. En dus vier punten voor de schotten die toch een beetje een onbekender zijn. Want Samaras die kennen we. En dan ga je toch verder kijken. Forster, de doelman, laatst bij de selectie van Engeland gezeten. Voor het eerst in zoveel jaren dat er weer iemand uit de Schotse competitie bij het team van Engeland kwam. We moeten het maar zien. Barcelona daarentegen. Busquets, Dani Alves Puyol, Erik Abidal al een tijd. En Gerard Piqué allemaal niet aanwezig. De laatste vanwege een blessure allemaal. Busquets. ...zit met een schorsing. Ja, en dan zie je toch nieuwe namen opduiken in de ploeg van Barcelona. Bijvoorbeeld Marc Bartra, onder nummer 15. heeft een aantal jaren geleden al zijn debuut gemaakt. Deed vorig jaar een keertje mee. Een centrumverdediger, 21 jaar, voormalig Spaans Jeugdinternational. Sterker is eigenlijk nog steeds lid van de onder-21-ploeg die goed is van Spanje. Dat soort spelers komen dan ook opeens in beeld in de startende elf van Barcelona. Zometeen deze wedstrijd onder leiding van een Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi. En ja, 22 punten in de competitie uit acht wedstrijden voor Barcelona. 20 uit 9 voor Celtic. Het zijn de koplopers van Spanje en van Schotland. En dit belooft een mooi affiche te worden. Zeker ook omdat Celtic in het verleden toch wel wat resultaten heeft gehaald in Camp Nou. Hoor je zo terug, Ragnar. De wedstrijd begint zometeen om kwart voor negen. En u hoort het geluid van het matchcenter, want dat is er ook vanavond weer. Zeven andere wedstrijden nog vanavond. Eén is er al afgelopen, toch Bas Tichler? Ja, want uh, ze hebben in het Oostblok, het oude Oostblok, nog eenmaal de gewoonte om wat vroeger te beginnen. Dat is ook vandaag gebeurd. Spartak Moskou Benfica is al geëindigd. En Spartak heeft gewonnen met 2-1. Ragnar net zeggen dat die zo... Ja, opvallend verloren van Celtic. Die hadden nog nul punten na twee wedstrijden. Dus die konden wel een zegentje gebruiken. Geen Demi de trouwens daar. Die was ziek. Wel Arie in de basis. Oudspit van AZ. Maar die kon geen hoofdrol spelen. Maar ze winnen dus wel Spartak. Door een eigen goal uiteindelijk van Jardel. Speler van Benfica wordt daar dus 2-1. Um, en vanavond staan er nog wel wat aardige wedstrijdjes op het programma. Wat dacht je van Lille-Bayern? Leuke wedstrijd. Bayern natuurlijk zonder Robben. Maar Lille bijvoorbeeld wel met Kalou die we kennen van Feyenoord uiteraard. En Manchester United tegen Braga. Ook dat is zeer de moeite waard. Al was het maar omdat bij United, behalve Robin van Persie... ook Alexander Butner in de basis staat. Fantastisch. Ja, leuk hè? Ik ben heel benieuwd. Zometeen ook die wedstrijden vanaf kwart voor negen. En die zijn hier te volgen en ook bij Langs de Lijn. Na Tiene, ik ben trouwens ook nog uit eten geweest. Aan de Wieboudstraat. Ga ik je later al over vertellen, want daar woon je vlakbij volgens mij. Leuk nieuw hoek. om te lunchen. Welke dan? Ja, dat mag ik niet zeggen, toch? Ze klaren oh, het. Adel! Zometeen uh, staan we langs de Rode Loper bij de première van Skyfall. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the outermost. En ik denk niet dat zij er was Adele bij de première, want ze heeft net een kind gekregen. Dus dat lijkt me niet. Radio 1, BNN Today. What do you say about a man like that? Three months ago, je lost the drive containing de identiteit of every agent embedded in terrorist organisaties across the globe. 007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. Ja, de nieuwe Bond, Skyfall. En, uh, veel, veel, veel fans die hebben uitgekeken naar deze dag. De wereldpremière van de nieuwste Bondfilm, Skyfall. En aan de rode loper in Londen is onze eigen James Bond, Michiel Willems. Michiel, hi. hi. goedenavond. Goedenavond. En klopt het dat Adele er niet was? Adel was er niet, die is thuis in Brighton bij haar nieuwe zoontje. Ja. Maar er waren wel een hoop andere sterren vanavond, dus fans werden wel beloond wat dat betreft. Zoals, name the numbers. Nou, nou, Judy Dench natuurlijk, echt de Ach. grand dame of de Britse film die ook uh, in deze James Bond speelt. Overal speler Daniel Craig natuurlijk. En net als hoogtepunt vanavond, want die mensen moeten natuurlijk altijd als allerlaatste arriveren, kwamen Prince Charles en Camilla. Ach. Ach. En die heb je ze ook echt van dichtbij kunnen zien? Ja, ja, niet te ver. Wat dat betreft uh, mocht ik bij de pers, dus uh, je staat redelijk dichtbij. Het is een kort moment, maar het is, het is wel leuk. Het is de aftrap van uh, echt Bond-fever, zoals ze dat noemen. De komende weken moeten de Britten helemaal klaargestoomd worden voor uh, ja, uh, James Bond is back, zeg maar. Ja. En Willy en, en William Kate? Waren die er niet? Nee, die waren er niet. Die, uh, er wordt hier gezegd, die willen deze premier ook niet bijwonen, omdat ze toch nog te bang zijn dat ze allemaal vragen krijgen over dat uh, toplesschandaal van vorig jaar. Ah, maan. ja, ja, dat speelt nog steeds. Hey, de, de recensies hier zijn laaiend, echt. Hoe zijn ze daar? Absoluut, helemaal positief. Ik bedoel, er is bijna geen krant of blad dat deze film minder dan vier sterren geeft. Ik bedoel, de, de um, Daily Telegraph vroeg zich vandaag af van... gaat dan de James Bond franchise eindelijk een Oscar winnen? En The Guardian uh, die, uh, veronderstelde al van... nou, het ziet eruit dat Daniel Craig misschien toch Sean Connery gaat vervangen als allerbeste Bond ooit. Ja, want ze hebben, hier hebben ze het letterlijk over misschien wel de beste Bondfilm ooit. Ja, het schijnt echt een hele spectaculaire film te zijn. Komt ook een beetje hè, door uh, de regisseur, uh, Sam Mendes, die ja. heeft toch een hele bijzondere prese, uh, prese, uh, prestatie neergezet. En uh, het zijn namelijk hele spectaculaire scènes, bijna allemaal gefilmd in Londen, in de Metro, London Eye, House of Parliament. Uh, dus het, het, het schijnt echt weer een bondfilm te zijn die je na jarenlang, uh, dat je weer een zijn wil, en dat je echt zin hebt in bond. Ja. Zag je dat nou ook? Want jij staat dus echt aan de rode loper. Ik bedoel, zag je ook dat heel Londen er zin in heeft, zonder de mensen te, te schreeuwen en, en te weet ik veel wat? Ja, dat wel. Wat dat betreft staat ook een oudere generatie. Mensen die uh, helemaal fan waren in de jaren 70 en 80. Nog echt de generatie van Goldfinger. Nou, zelfs die zijn hier vanavond uh, de straat opgekomen om... Uh, ja, Daniel Craig, waar ze verder niet zoveel mee hebben, maar om toch te zien. Want de recensies, wat ik al zei, en de uh, voorfilmpjes afgelopen weken... waren zo positief en zo indrukwekkend... dat heel veel Britten nu hebben zoiets van... wil ik toch even gaan zien. Hé, hey, en uh, ik neem aan dat jij weer even een paar afspraken... De partietjes gaat aflopen. Uh, nou, in zo. van van het, het is maar een dinsdag en volgens mij moet James Bond ook gewoon uh, vanavond op tijd in bed liggen. Want vanaf morgen gaat natuurlijk een enorme marketingcampagne beginnen. Want dan gaat hij naar New York, naar Los Angeles, naar Hongkong. Want uh, het is wel de bedoeling dat James Bond de hele wereld over gaat. Dat gaat hij zeker. Nou, in Nederland staan de kranten er ook bol van en in Engeland is het dus nog groter. Michiel Willems, onze eigen James Bond, dank. Zometeen een nieuwste trend overkomen waar je uit eh, Vlaam, Vlaanderen, maar nu ook groot in Nederland, uit de 50's. Tiff going down the go op de muziek waar we het zo over gaan hebben, of niet? Ja, een, oh, beetje, een klein hè? beetje, een klein beetje, beetje, beetje. inderdaad. <laughs> Elisa, do little pack up. Veel, uh, veel voetbal tot tien uur. We houden die op de hoogte van alle wedstrijden in de Champions League. En onze eigen huisrepublikein, die kijkt met, ons een, uh, met conservatieve blikken... terug op het debat van de Amerikaanse presidentskandidaten vannacht. En wil je kaartjes winnen voor het 50s feest in het Paard van Troje? Want daar gaan we het namelijk over hebben. Yes. 50s feest. Ga dan even naar facebook.com/beenentoday. Wie is het? Dit uh, is uh, Opus One van de uh, Mills Brothers. Opus One van de Mills Brothers. Lijkt, ik zei, het lijkt een beetje op dat El El Eliza El Doolittle. Een ja. klein beetje. Ja. En, maar dit, dit hoort echt uit de tijd van Petticoats, Elvis Presley, rock'n'roll, Lindy Hop, vetkuiven, jaren 50, hè? Ja, ja, het is heel de... Heel de bende bij elkaar, inderdaad. Ja. Want daar hebben we het over. Jaren 50, jaren 50 zijn namelijk weer terug. En dan, uh, jij organiseert jaren 50 feesten. Ja. Dan moet ik wel even erbij zeggen hoe je heet. Ben Moeling. je komt net binnenrennen. Ja. All the way from Antwerpen. Yes, yes, yes. <laughs> net... Om te praten over Radio Modern, dames en heren. Ja. Radio Modern, ja. want dat is jouw feest. Ja, dat is ja. mijn feest. Maar uh, eerst even, want, ja. het is net, want um, ik zei net eventjes tijdens de plaat. Ik was in, in Wenen, uh, laatst toevallig. En um, ik loop daar een café binnen. Ik denk, goh. Wat raar, allemaal mensen in ja, de jaren de vijftig kleding, denk ik. Ja. En toen deden ze een dansje na nou, het was te gek. Ja, ja, dus ik ja. ben gevraagd, wat is dit? En die jongen zei, ja, dat is Lindy Hop. En uh -huh. nou, nog nooit van gehoord... En toen uh, zat ik dit voor te bereiden, dacht ik: Verrek, dat is dus diezelfde stroming. Die is niet alleen in, in Vlaanderen nee. populair en steeds populairder in Nederland, maar kennelijk ook in Wenen en in Londen. Ja. Maar wat is het in. Het, is, het gaat namelijk niet alleen om de feest. het gaat om de hele scene, hè, om de jaren 50 scene. Ja, dat is een beetje het ding. Mensen zeggen al sinds zes jaar, sinds, sinds we zes jaar geleden in Vlaanderen begonnen zijn met, met Radio Modern, dat het een hype is, dat het een trend is en dit en dat. Eigenlijk slaat het nergens op. Uh, de mensen begrijpen niet dat dit soort van muziek nu eenmaal tijdloos is. Het gaat hier over artiesten als Frank Sinatra, als de ja. uh, Mills Brothers, als Bill Haley, uh, whatever. Dat zijn gewoon tijdloze artiesten. Ja, nee, de dat, dat, is dat geloof zo. ik best. Het is ja. tijdloos, maar de, de, ik kan me niet herinneren dat ik vijf jaar geleden naar een feest kon, kon gaan waar ze alleen maar van dit soort muziek nee. draaien. En nu kan dat wel. Nee, dat is wel zo. Um, het is eigenlijk een, samen met heel die beweging van Do It Yourself gekomen, hè? Want je ziet ook niet alleen op vlak van mensen willen terugleren dansen, ze willen terugleren naaien, breien. Ze willen terug kleedjes kunnen maken zelf. Uh, ze willen zelf hun, hun fiets uh, zoals die van hun grootvader maken. Ze willen, ja, back to basics. Daar komt het uiteindelijk toch wel allemaal op neer hoor. Authenticiteit, echtheid, uh, afzetten tegen de massaconsumptie. Tegen de ja. wegwerpartiesten van deze moment ook. En gewoon kiezen voor... Dus daar voor, komt een ja. beetje die hang naar ja. die muziek. Maar het gaat niet alleen om de muziek. Het is ook, je ziet het ook in, uh, in interieurbladen, zie je ook jaren 50 meubelen. Ja. Uh, ja, ja, in kleding zie je het. Ik, zie, ik was in Londen laatst hier allemaal jaren 50 winkeltjes. Ja. ja, kijk, het ding is zo... Hè, bij mij is het vooral een passie. Hè. Uh, dus alle mensen waar wij in Vlaanderen mee werken... dat zijn gewoon gepassioneerde mensen. Die gewoon echt gepassioneerd zijn door het design... door de, de feeling van die jaren. Ja. En, en het is gewoon een feit dat veel van dat design van toen gewoon ja mensen meer aanspreekt, mensen meer doet dromen. Er uh, dus hangt ook een heel grote nostalgie en romantiek natuurlijk bij. En alles is nu eenmaal alles gedaan. Ik bedoel, soms is dat ook een en alles is gedaan en dan, en dan denk jij, want ik vermoed dat je uit de jaren zeventig komt. Je heeft ja. no niks met de jaren vijftig te maken, maar alles is al gedaan en dan blijkt de jaren vijftig wel heel mooi te zijn. Ja, het, waar het bij mij vooral om gaat, is eigenlijk een, een bepaalde terugkeer naar bepaalde waarden het um, gaat... heel ouderwets ja het is verschrikkelijk <laughs> ouderwets maar dat, ik, vind het, ik vind er niks verkeerd mee om ouderwets nee. te zijn dat is het probleem ik word de laatste tijd gewoon helemaal gek van, van bijvoorbeeld agressiviteit en, en van, van portiers in discotheken van, van ja, drugs en, en, noem het maar op ik bedoel wij zijn geen heiligen. hè. Ik bedoel, echt waar moest je weten wat wij aan bier verzetten op een weekend. Dan, dan, dan je zou je niet weten wat je, wat je ziet. Ja, wat laten we het daarover hebben. Ja. Want jij organiseert dus, dat is. Afgezien van die hele, hele stroming, jij organiseert Fifties feesten. Dus. En dat ben je eerst alleen in Vlaanderen gaan doen. Ja. En nu ook langzamerhand in Nederland. Ja. Stel, ik kom morgen op zo'n feest. Wat, wat ja. gebeurt daar? Het ding is. Um... Dat wij gewoon vinden dat eigenlijk, uh, feestorganisatoren heel, veel te lang op hun luie kont hebben gezeten. Eigenlijk. Uh, ze geven mensen eigenlijk te weinig op een, op een avond. Uh, wat je bij ons krijgt is ten eerste een, een waanzinnige locatie. We proberen altijd heel mooie oude locaties op te zoeken. Dus oude bioscoopzalen, mm -hmm. oude ballrooms. Uh, je komt heel vroeg aan. Dus niet om 11 uur of om 12 uur begint het feest. Nee, om 8 uur gaan bij onze deuren open. Je komt dan binnen, dan kan je eigenlijk tussen 8 en 11 naar het beauty gaan. Waar je make-up en haar wordt verzorgd door de modernettes. Dat zijn onze uh, hostessen die je haar ja. doen. Uh, wat een waanzinnig succes is. Uh, en dan alle... de, zo, bij de jongens een ja, vetkuiger de vrouwen een enorme, zo'n vrong, denk ik, op je hoofd. Yes, zo, op, yes, yes, yes inderdaad. Gestoken, ja. en, en ook make-up. Er zijn enorm veel vrouwen die bij ons de eerste keer van hun leven make-up opkrijgen. Daar dat zou je echt versteld van. Ja, ja, ja, ja, ja, ik kan het je echt verzekeren. Anyway, uh, je, staat er, allez, je bent dan eigenlijk helemaal mooi opgemaakt. Ja. Um, de mensen kleden zich ook allemaal op bij ons. Dus er is eigenlijk niemand die naar ons feest komt en die niet de moeite heeft gedaan om zich feestelijk te kleden. Het is geen carnaval, het is niet verkleden, het is opkleden. Dat is een heel groot verschil. Um, dus mensen zien eruit... Ja, maar dat zijn nee, mooie... verkleden is helemaal fout. Nee. Daar heeft het niets mee te maken. Nee, maar de verkleden hoeft niet alleen maar een raar carnaval, maar je kan je ook heel ah, mooi... oké. Okay. Uh... Ja, oké. Okay. Maar, maar het gaat er vooral om... En hoe, nee. zie, hoe, hoe, zie, hoe, zie, hoe zie ik er dan uit? En dan ja, van... gewoon een mooi kleedje. Een, een, een stijlvol vrouwelijk kleedje. En de mannen, die doen dan eerder een kostuum aan. Uh, een bretelle, uh, plastron en dergelijke. En wat? Een plastron. Wat is dat? Een stropdas. Oh, oké. En dan, beetje... dan ja. uh, komen we eigenlijk aan het belangrijkste deel van de avond. Dat is namelijk de mensen in actie zetten. Uh, wij doen dus een dansles iedere keer om negen uur. Dus ook weer heel vroeg. En dat is gewoon om... Dat stomme wachten tot middernacht... als iedereen genoeg gedronken heeft of genoeg gesnoven heeft... of weet ik veel wat... Ik ben het we, helemaal mee eens. Vinden we zo idioot. Ja, en er is niemand die eraan iets aan doet. Dus zeggen wij, kijk, om negen uur is onze host... wij werken dus ook met een host, een presentator... die de mensen toespreekt. Noodigt die de mensen uit op de dansvloer. Heel de meute samen op die dansvloer. Ja. Uh, wordt gelachen, geswingd. Wil je niet weten? Maar ik zei net, ik heb dat dus toevallig gezien in, uh, in Wenen. Ja. Lindy Hop, ja, dat is een beetje, wat is het ouderwets? Waar lijkt het op? Van, het is eigenlijk de voorloper van rock and roll. Hè? Echt en een zwarte ja. rhythm and blues. Maar dit zag er uh, fantastisch uit, maar ik kan dat niet hoor. Dus nee, maar dat op, ik hoeft kon het dus ook feest. helemaal niet. Dan... Maar dat is het ding, wij richten ons in de eerste plaats op, om het zo te zeggen, normale mensen. Wij willen eigenlijk eerder mensen bekeren. En we willen hen laten zien dat je ook op een manier kan uitgaan die veel meer. Ja. ja, inhoud heeft. Sorry en het grappige daar. is dus, het slaat enorm aan. Want die feesten in Vlaanderen zijn waanzinnig populair. Ja. En hier loopt het ook heel goed in Nederland. Kijk, we hebben het drie jaar geleden de eerste keer geprobeerd. Uh, toen was het heel moeilijk. Um, en nu zijn we teruggekomen en het was direct uitverkocht in de brakke grond in Amsterdam. Dus dat, is, uh, dat waren 600 <lacht> mensen. En die stond daar om acht uur aan de deur. <lacht> dus fantastisch. En ben je ook om één uur weer thuis? Uh, twee, uur. twee uur. En dan ben je twee helemaal uur? klaar om, om nog de liefde te bedrijven en dergelijke. Dus <laughs> fantastisch, toch? Dacht ik zo? Uh, vergeleken met een technofeest, waar, ja. je, waar je de helemaal af ligt om zeker te zeggen. Ik begrijp het. Wij geven dus kaarten weg. Zaterdag 27 oktober is er ook zo'n Radio Modern, want zo heet je organisatie, is er zo'n feest in het Paard van Trojen in Den Haag. Wij geven kaarten weg. Kijk even, lieve luisteraar op onze Facebook en Twitter. Hashtag #BNNTD Today, BNNTD. Today. Wat je moet doen, en dan kan je aan die kaarten komen. Dank, goed dat je er was. Je Dankjewel. gaat nu naar Amsterdam, hè? Ja, geloof ik. In. Dank je Dankjewel, Ben Moeling. Zwetend kwam je hier binnen en zwetend gaat hij weer weg. Ragnar, zit jij er een beetje relaxed bij daar? Ja hoor. Jij wel. Het is een prima plekje om te zitten met scherm voor mijn neus en computer aan de zijkant. Dus dat komt allemaal in orde. Barcelona, Celtic, daar gaat het om. Bijna een kwartiertje op de klok en een dik veldoverwicht voor Barcelona. De Spaanse koploper, natuurlijk onder leiding van Lionel Messi, nog altijd erbij. Kan vader worden. maar. Wat mij betreft is dat nog niet gebeurd. Ik heb het nergens gelezen, maar hij zei al, deze wedstrijd speel ik sowieso. 0-0 stand tegen Celtic thuis. En Barcelona heeft eigenlijk in dat kwartier maar één grote kans gekregen. Eigenlijk één kans. Dat was in de tweede minuut al Alexis Sanchez. De Chileense spits schoot voorlangs op een mooie paas van Iniesta. 0-0. Barcelona-Celtic zometeen na negenen nog veel meer voetbal in het matchcenter. Maar eerst het nieuws met jouw boot: BNN